Hallo, hallo, meneer, meneer Diergaarden, ah meneer Diergaarden, u spreekt met voor elkaar. Ja, uh, we gaan zo beginnen met de dik voor elkaar show, maar we hebben een probleem. Uh, de grote is er niet. Die, uh, ik, uh, ik zit hier en uh, normaal is die Oen altijd al binnen, maar ik zie nog niemand. Heeft u enig idee waar die is? Uh, Hij belde al. Hoe laat belde die dan? Om half elf. Oh. Wind, oh, de winter, zomerwinter. Oh, hij had hem half waar, Oh, hij had zijn klokje niet teruggezet. Wat een hoen, hè. Nou, dan, dus, uh, waar is hij nu? Naar huis. Nou, eh, uh, uh, dan zal hij zo komen. Als hij niet komt, is ook goed. Hè, lekker, lekker rustig programma. Hè, eindelijk is het uh, tijd voor de hè? Ik zou zeggen, bedankt voor de info, meneer in hè? We gaan beginnen, dan komt hij weer, hè? Ja! ja, ja. Ik vorm uur de show! Ja, daar is ie weer, hè! Do-do, do-do, is dat lang geleden, mensen? Nou, we hebben een hele speciale uitzending, want die, oen, die is er nog niet, dus we kunnen nou eindelijk eens even rustig onder elkaar boodschappen, taartjes op de gang, Nokki Nokki, iedereen ontvangen zoals dat hoort. En zoals dat je een beetje aandacht geen camera. Met voor elkaar. Hoi Dick, met de groot. De groot. Ja, nou, je hoorde net die zo op die radio, maar uh, je bent een uur te vroeg. Een uur te vroeg? Ja, het is uh, wintertijd. Ja. Natuurlijk is het wintertijd. Op moeten uh, u, te, Ja, dus, daarom uh, is het ook omdat 12 we. 12 het... is uh, Ja, is maar ja, het is half 12. 12. Nee, het is half twaalf Het is eigenlijk half elf dus. Het is half wel nee, het is half twaalf. ik heb net een uur geleden, heb ik Edwin gehad aan de telefoon, die zei dat de klok een uur terug moest. Ja, natuurlijk een uur, nee, dan is het nu eigenlijk, het zou dus nu, zomer is half één, maar het is half twaalf, omdat het, hoe laat heb jij het nou? Ik heb het nu half elf. de grote wikker. Het eh, schiet een beetje op, krijg je jouw z'n onmiddellijk hier, Hoe lang duurt het eer hier ben? ik denk op een uur of half twaalf. Oké, het is nu half twaalf, oen. Oh, het is nu half elf. Het is geen half elf. De klok is een uur teruggegaan, oen. Oh, dus het is half tien. Hè? Nee, het is, het is half twaalf. Het is geen half tien, het is half twaalf. Dus hij moet twee uur vooraan. Nou, uh, kom naar maar hier ja. toe, ja, met het horloge. Dan zetten we hem hier wel goed Hoe allemaal, ze hebben die zomertijd. Schiet een beetje op, uh, ja. programma is al lang begonnen, uh, toch zo. Uh, ja, luisteraar, dat is, dat is natuurlijk heel erg mooi. Dan krijgen we het nou weer. Voor elkaar. Hai hey, boer, lul. Hey. Met fietsen. Ja, met fietsen, dat hoor van ik. Van de bakfietsen. Ja, van de bakfietsen. Je kent wat is het? Ja, dat is er? Hey, Hé, luister eens. Ja, wat is dat? Hey, is hey. ja, is, is het? die de grote niet? Nee, die is er nog niet. Je spreekt met voor mekaar. Oh, met ik, met, met zeg... voor elkaar. Ja, met hey, voor mekaar. Oh, de dat, dat heb ik al gehoord, Ja, van de bakfietsen, ja. Ja, jongen. Maar is die de grote niet? Nee, die is er niet. Die had oh. uh, problemen. Die, die Oen, die, heeft, uh, die denkt nog dat het zomertijd is. Die, zomertijd? Is, die denkt dat het, uh, dat het heeft geen erg in de wintertijd. Wintertijd? zo. In de zomertijd. Wat wintertijd? Nou, dat dan? het nu zomertijd en is toch nu wintertijd? Wintertijd? Wat voor wintertijd is eh, wintertijd. Kom op, nou, dat weet toch iedereen vorige week. Het is al een week. De klok is een uur terug. Het is toch, we zijn toch nou een uur vroeger. Een uur vroeger? He. Hoe laat heb jij het dan? Ik heb het even over half twaalf iets, hè. Echt waar, joh? ik heb het pas half elf. Ja, nou, ja, ik weet het zeker, dat deugt je klokje ja, niet. Nou, dat deugt mijn klokje niet. Nee, dat ah, is een niet. heel goed klokje. Heel goed. Ja, klok. joh, dat, dat heb mijn vader gekregen. Oh, waarvoor? Hoezo? Als dank, als dank? dat hij al 25 jaar bij dezelfde baas werkt. Nou, dat is een lekker klokje, wat je krijgt ja. dat er wat een uur achterloopt. Maar waar werk je vader? Bij de Nederlandse spoorwegen. Voordat die Oem binnenkomt, want we hebben een heleboel te doen. We zitten met Nou, weer toch weer. Doei, nog mooi. we zijn al... Zij wel een kwartiertje bezig hoor, maakt niet uit hoor. Ja, nou, we zitten nog in, nog in, nog in. We gaan gauw beginnen, want we hebben een heleboel Ik had, uh, ik had van de tijd niet... Uh, nee, niet, uh, dat is van de kop. laat hem maar even zitten. Uh, dat zetten we zo wel gelijk, laten we even snel uh, gaan beginnen, anders zitten we weer. Ik zegt, uh, is het lang geleden? Ja, dat hebben we allemaal al gezegd, ja. ja en beek en een week is het een week Maar goed, we gauw beginnen, maar we zitten dus. Hey, hey, nog, nog, Toch nog weer, wat is, uh, is er nou weer? Is je niks opgevallen? Iets opgevallen? Wat is opgevallen? Wat is er? Bij mijn de binnenkomt weet ik niet. De, de gewone deur zit er weer in. Ah, kijk nou toch, de normale. Ah, nou, ben ik ja. blij dat die er weer in zit. Hè? Ja. Hè? Ja. Hè? Eindelijk weer, na weken van onzin in die, in die spronging, hangt er weer de oude normale deur. Hè? Wat een prettig geluid, zeg. En weer dicht. Ja. En weer over. Ja. En Alles weer Alles zit vast. Ja, dat ja. is het. Ja. Ja. Okay. Goed gedaan. Dan gaan we gauw beginnen, want we zitten. Knockie, knockie, knockie. knockie. knockie. Wie nou weer. Yeah, I'm like really a deep yeah, I like oh, a very ja, dat deur! Ja, oh. oh, dat het Nou, dat het doen. Nou, dat zou het doen. Nou, dat het ook Nou, dat zou het ook, Nou, hallo, zou het het ook, ik, meiden, zou meiden, dat zou deur doen. Nou, dat zou het doen. Nou, dat zou het doen. Nou, dat Nou, dat Nou, dat Nou, Nou, De generated.. oude deur, weet je ja, wel, weet je wel. Die gaat er lekker, weet je wel. Wel, ja, klopt het. Open ook lekker, hè. Het piept een beetje, weet je Moet je het open en dicht doen, Ik zal hem even achter elkaar. Ja, als je het vaak open en dicht doen. nou met die deur. rustig nou met die deur. nou met die deur dat niet doet. Nou ja, wat, je trekt die hele deur uit zijn oh, heen, uh, Hij, hij, hij piet in ieder geval niet meer, meens, he? Nee, nee, hij piekt niet meer, nee, ja, nee. Nee, nee. Dat er ongeluk, he. we, nee. nou, we, we zitten weer, zonder deur. Zonder deur. Ja, ja, dan, nou, ik verzinnen ja. wel, wel even wat. Oh, hij eh, nou, verzien wel, wel ja, dan wat. Ja zomaar het opgelossen, hij verzien wel. mijn gereedschap kistje bij me, dus. Maar gauw gerepareerd is, de Groot, dan we niet uit de land. Toch nog ook. Maar geweest Ik ga verder met het programma. Ik ben te rustig, de Groot. Al, wat is er nou alweer? Een excuus, dames en hier ook thuis. Uh, wij gaan intussen verder en ik ben met mijn best. Oh, kan er nou een beetje kalm op. Kijk, ik heb maar een mooie, een oude glasroep, dat een uitzending. Je bezig, je probeert er wat van te maken, er wordt een hele deur weer in de hengsels gehangen. Wat er al die kettingen, Wat zijn al die kettingen voor de groot, Wat slaat er nou op? Nou, we zijn het nou klaar met die deur! Hij nee, nee, is klaar, hij is klaar. Hij is klaar, hij ja, ja, is Wat is er nou met die deur? Die ligt nog steeds op de grond. Wat is ja, de bedoeling nou, van die deur? Kijk, uh, de sponningen die waren zo ver uitgerot oh, ja, dat ik kon hem niet meer bevestigen. Oh, hij kon ja, dus niet meer in die heen, nou Met die ja, kettingen ja. heb ik hier zo. Niet meer gespannen. Over die spe... katrol. Ja, hier aan de bovenkant van de deur. Het principe dateert uit de middeleeuwen. Ja, middenleven, maar wat is er nou? Wat heb ik nou dan? Een ophaaldeur. Een ophaaldeur! Kijk, nou zal ik je zien, dan laten we een beetje patroon. Ja, hoor, hoor, hoor. Ja, ophaaldeur! Het is briljant, ik heb nooit zoiets moois gezien, vlog. Als Jan de Boevri dat ziet, dan maakt hij niet wit. Nou, we gaan verder. Wie nou weer? Iemand op de brug? Ik weet het niet, want de ophaaldeur is. Laat hem dan zakken! I know what I'm doing. I don't know what I IJsplan. Ja, Goedemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag. excuus voor de ah. ontvangst. Wie, uh, wie ben u nou weer? Uh, nou, Ik kom een bloemetje brengen namens bloemetje. de tros, dat, uh, omdat oh. de oude deur weer terug is. Oh. Oh, is deze vaas met de bloemen aanbieden. Wat oh, vaas vaas, de schitterende zegt dat ziet er heel mooi uit. Alleen de oude deur ligt alweer ja, hier ja. op de grond. Ja, dit is de oude deur, ja. Het lijkt meer op zo'n uit de middeleeuwen, wat met de deur met zo'n steels. zo'n oude deur. Valken oh, uh, oh, uh, is uh, op, omhoog. omhoog doen. Moet hij dat de eens zien? Ja. ja, dat is groot. Dat is zo groot. dat is Ja, de vaars met bloemen stonden nog op de ja, brug. Wie houdt een oude brug omhoog als er zo, nog zo een vaart de ja, bloemen nee, ja, op ja, staat. Nou ja, geen niks. Mag ik eens vragen? Ja. Uh, ik zie u nou, ik sta al die tijd al te kijken. Bij mij, ja. Uh, kennen wij u niet? Of mij ken? Ja, ik, u komt eens op een keer voor. Ik moet nu ergens, ik weet niet waarvan ik Nou, ik, ken ik ben u. een tijdje langs de deuren gegaan als potloodventer. Oh! Als potloodventer. Ik ken u aan de regenjas. Ja, die droeg ik toen ook We gaan verder met het programma. Hallo, u gaan gaat hè? Ja. Wat ben je nou mee bezig? Nou, ben ja, ik komt heel langs de deur met talencursussen. Talencursussen. Taalcursus ja. is dat niet opgezet is, oh. oh, dat ken ja. oh, ja. ik wel, ja. ja. Is, is dat beter dan potloods? Nou, nou, het is in ieder geval beter voor je blaas, hè? Ja, ja. Dat is Zeg, niet over het een of over, maar we zijn hier bezig met een radioprogramma, ja? Niet oh, ja? met een medische rubriek. Oh, nee, ja, maar uh, hij heeft ook cassettes. Uh, ja, uh, voor de op cassette, nou, Ja, dat is voor de radio toch leuk om het he, te horen, we nog geen Hebt u misschien uh, zo'n cursus uh, bij u? Ja, ik heb ja? hier een tas vol. ik heb hier heb ik Tanja in het vooronder. Ja, zo. Ja, hier. Tanja bij de militair, Dat er lekker uit. deze, Tanja er ja, is er wel pop van. Tanja, Tanja, Tanja, Tanja. Ja, dat hallo. Nou, daar wil ik wel wat meer van weten. Dat is de verkeerde cursus. Dat zijn er ook DVD. Maar Ik is toch geen ja, talen cursus? Wat is dat nou allemaal! Ik pak het verkeerde vak, hier moet ik zijn. Ja, natuurlijk allemaal wel water. is ook wel hoe en wat in het Frans. En hoe en wat in het Portugees. En hoe en wat in het Thais. Ik heb eens zeggen welke taal je wilt te horen. Het ja, ja, ja, zeg maar. Ik heb hier allemaal uh, cassettetjes. En dan staat er staat ook al, Deze. Ja. Heb je een cassettetje even, dat stop hem erin. Hoe en wat? Ja. Hoe, en wat Hoe en wat in het Frans? Ja, hij loopt in het Frans. Hoe en wat in het Even luisteren, even luisteren. Hoe en Goed luisteren, want... Ja, hoor niet veel. Nee, dat, is, dat klopt. Hard, Ik hoor helemaal niks eigenlijk. Nee. Nee. Maar, uh, hallo, staat hij wel aan? Ja, ja, hij staat aan. Gewoon naar even naar goed luisteren, goed luisteren. Goed luisteren, goed luisteren want, uh, ja, hoor nee, hoor nee. u uh, wel? Maar, maar ik, ik hoor helemaal niet. Nee. Wat is dat nou voor een cursus, hoe en wat in het Frans? Ik hoor helemaal niks. Nee, dat klopt. Het is een cursus gebarentaal. Oh, nee. Die gaat nog op de prijs ja, We gaan weer ophaalbrug uh, aan op meneer Durk. Mag ik vragen? e-mails. E uh, e Zou de, de ophaalbrug weer naar beneden mogen? Want ik heb nog meer te doen Toch natuurlijk. He, die, op die, oh, ja. mag ik oh, die brug naar beneden. die brug naar beneden. Ja. Ja. Oh, ja, mooi, hè? De ketting is gebroken. Oh, de okay. ketting is gebroken. Ik van de ophalver. Ja. Laat die brug plukken verder liggen Niet te repareren en allemaal. Ik kom er wel uit, hè? Nee, kom maar uit, Ja, ja. Goedemiddag, goedemiddag zou ik zeggen. Uh, we hebben in ieder geval we gaan door met de, met, met de prijsvraag. De prijsvraag. Dat is de vraag van vorige week De vraag moeten er nou weer die dikke Leo ja. We naar zelf niet Ja, daar is die weer, hè? Ja, Goedemiddag. Goedemiddag, goeiemiddag, goeiemiddag, Leo. Hier is weer uh, Dikke Leo. Kom maar op met de vraag van vorige week. Ja. Hoe eerder het afgelopen ja. is, hoe eerder we het hebben. Kom op, de vraag van vorige week. Denk nou, maar ja. eens even, mensen, kom op, de vraag van vorige week. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, even wachten nog, want nee, eh, eh, het, lijkt me, het leek mij wel leuk oh, om het nou, deze ja. week eerst op een ludieke wijze oh, te nou, doen. Nou, is dat ludie, hey. ja. ludiek? Ja. Kijk, ik doe het altijd zelf en ik doe het graag, hoor natuurlijk een moordadige rol. Waar een collega van mij, een volle die, eh, die werd ook in de handel. Zul je nou was het een van zijn grote wensen om ook eens een keer die vraag van de week ja. te mogen nou, stellen. Laat voor we de nou, nou, laten we daar nou niet aan ja, Ik heb hier een balki-talkie. Dus een talkie het. heet dat. Oh, en nou, ja. waar zit die andere dan? Die, die, die, die zit collega's. thuis met die andere balletje talkie die, die zit oh, thuis. Oh, oh, oh, oh, en dan ken, ik, dan ken hij van thuis kan hij de vraag van en. vorige week doen. Oh, doe Is dat nou Hallo Gerard, hoor je mij? Hier is Dikke Leo ja, voor Lange Gerard. Hallo? Hallo, hallo? Hier is Dikke Leo voor Lange, Lange, Lange Gerard. Hoort u mij over? Kom nou mensen, ik moet er even snel kunnen. Zing, eh, moet ik even bij de raam gaan no, staan ofzo, dat je de komt. Hallo? Hallo? Uh, hallo? Dikke Leo. Ja, hallo? Dikke Leo voor Lange Gerard. Hallo? Ja, hallo? Gelukkig oh, wel, doen. we horen we je luid en duidelijk. Ja zeker, Gerard. Radio Ja, Alla, Gerard, jij even we de gaan. vraag me van... eh. de, de ja. Vraag ja. van vorige week. Ja, gaat hem nou doen. Gerard. Hallo. Gerard. Ja. Hallo. Even de vraag van vorige week graag, ja. ja. Kan je me horen? Nou, ja, me horen? ja, je. We, we, we horen je. we horen horen je luid en duidelijk, kom maar. Kom maar binnen. De vraag van vorige we week. Ja. Ja, dat kom maar. Van week was... Nou zeg het maar. Is... Wat zeg je? puntje. Puntje. Zoals de gebad is. Puntje, puntje, puntje. puntje, puntje. Ja, waarom zeg je dat nou niet sowieso ineens? Dat toch Hij is waar? de vraag hey, die ja, boot is van het uh, twee Ja, twee van Eervoor. Was de vraag. Dat is de vraag van twee weken geleden. Ja, dat zeg je. Ja. En hebben we zo armoedig contact? Is het de vraag van twee weken geleden? We moeten de vraag van vorige week hebben. Oh, dan ga ik even Hallo, uh, gaan. Nee, hallo, Gerard. Ben nee, je nog we in de hoek? Hallo, hallo. hallo, hallo. we gaan, Leo, oh, we hebben lange, Leo, Ja, je lange, lange Gerard. Hallo, hier is dicht voor elkaar dan voor meneer, meneer de Groot. Kom op met de vraag van vorige week. Doe dat zelf even. Hij heeft de klok wel horen luiden. Puntje, puntje, puntje, klaar. Nou, he, he, we zijn er doorheen. Zeg, dat was het ook al vorige week. en een kwartier verder. Nou, wat was de vraag? Hè? wat zijn de antwoorden? Dan gaan we lachen. Ja, ja, ja, ja, nou, vast Kom we gaan we gaan we gaan gaan ik hoor, Dat begin van, dan ik al. hoor. komt die ja. hoor, daar heb uh, je hem. Uh, Jeroen ja. Manten uit Amersfoort. Ja, dat uh, Van het e. Robbeknol erf ja, Robbeknol erf ja, wat staat hier? Robbeknol erf Robbeknol erf woon hier, Robbenknol-erf. Hij heeft de klok horen luiden. Nou. Maar hij weet niet hoe laat het is. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, deze is, is de ja. uh, Marijn Nevons van, uh, van Baal. Marijn Nevens van Baal. Ja, wat zeg je nou wie? Marijn Nevons van Baal. Baal. Oké, okay. okay. okay. daar zijn we eruit, hè. Uh, mensen uh, willen graag Ga Hij heeft de kont voor een laaier, maar ik <laughs> weet niet wat Dat niet. is toch niet te verstaan, de Groot? Wat zeg je nou toch allemaal? Dong en gespoeg in die microfoon. <laughs> Hij heeft de klok horen luiden, nou, maar hij weet niet wat ik hier in sta. Hij weet het. Nou, ik vind het zo ik, ik kan me opgebaard maar nu kan nou ik. Ik uh, pijn in mijn buik al van. Ja, uh, en nou, Bert nou, Elbers wel, uit Eindhoven. Uh, hij heeft de klok horen luiden nou, en is nu doof van de herrie. Hij is <laughs> Ja, ja, ja. ja dat was ook heel En Wim de Groot. Maar is die er ook weer bij? Ja, uit Hoofddorp. Oh, oh uit Ho oh, Hoofddorp? Ja. ja. Hij heeft de klok horen luiden, Op maar tien. weet niet hoe een koe en haasvuik. Hij is gezellig. Oh, ja, helemaal ja, ja, ja, ja. ja, ja. Jan Klerken zendt ook weer in naar Waarlo. Ja. Hij ja, ja, heeft week aflevering hoor. Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klokken luiden had. Ja, ja, ja, weet, ja Hey, is het is ook de wel. niet moeilijk om daar een keuze ja, uit te handel, maken, want ze ja, zijn ja, allemaal ja. net zo ja, leuk. Ik lig donderdag, dan, dan lig ik al. Oh, ja, al oh, ja, nou, ik, nou, in is de, de Groot lig je al. Ja, ja. ja. Uh, Sta je wel eens in huizen de Groot? Uh, nou, dat ligt hoor. Oh, en John van de Werf, uh, aan het zoeten welden. ie. Hij heeft de klok horen luiden. Maar, maar, maar. Hoor, hoor, hoor, hij moet, Oh, oh, oh, kijk die pret-oogjes. Ja, kijk die pret-oogjes. Nou, dat komt wat hoor, weet je hoor. Hou je maar vast, zo. Hij weet niet waar de koekoek zit hier. Yeah. Ik Oh, uh, ja, kom ja, daar komt de winnaar. Zal ik de tune weer starten? Oh, hè? Die oh, winnaar nou, Nee, niet weer die één. Oh, maar, dat ja, maar Het kost zoveel tijd, dat duurt zo lang allemaal. Ja, nou, het maar is maar, weer, dan dan het moment. Het is het moment. Ik maak weer meteen. Of u nou wel of niet. De winnaar bent, ben. ja, ja wie zal het zijn, wie is de klos, wie is de kolos. Ja. en wie krijgt die donkerblauwe zak van de Goedemiddag! Oh, ja. ja, allemaal voor je donkerblauwe rugzak. Ja, maar het is ontroerend. Ja, wie is de winnaar? Wie heeft er gewonnen? Kom op, laten we het even afmaken, die boel Komt er nooit uit. Oh, hier bij je duim. De winnaar van deze week. Van die schitterende donkerblauwe rugzak. Waarom nou, met, ja, met gouden letters te lezen, lezen, lezen, lezen. staat. Ros. Is geworden. Nou wie is het? Leidse Jappie. Le Leidse Jappie. Popma. Vietersdijk. 19. In blauw hijs. Blauwe hijs. Blauwe. Blauwe. Blauwe. Friesland. oh Friesland, oh Friesland, oh, Friesland. -huis. f r Huis Friesland, -R -huis Friesland. -R ja, ja. nou. uh, hij, We gaan hij, door. Heeft mee, uh, hij heeft een klok. Oh, het antwoord. Oh, natuurlijk. De Dan. klok horen we Ook De klok maar. Maar hij weet niet waar Arnhem is. Heel mooi. Dat was superzijde we Nou, afsluiten je af. Nieuwe ja, opgave. Nee, eh, de, ja, ja. de nieuwe opgave. opgave, opgave. Dat duurt toch allemaal veel te lang. Dus ja, uit de is op, dus ja. ja. op de nieuwe opgave. Zo gebeurt. Zo gebeurt. Oh, hebben we geen spots ja. gedoe allemaal oh, geloof, nou, ik heb ja. iets nieuws. Ik heb iets nieuws. Dat lijkt me heel erg leuk. Ik heb namelijk sinds kort een pampagaai. Oh, een ja, en die wei. heb ik van de week, heb ik meegestudeerd om ja. die nieuwe vraag te doen, begrijp nee, u Wat is dat nou weer ingewikkeld ik we Pak even de kooi. dat is toch... Waarom een... ja, zullen we dat nou niet gewoon, we kunnen de toch, u toch u gewoon had? die vraag stellen is in de benen van af? Ja. We... Ja. Hij is braaf. Hoe een hele papegaaienkooi. Ja, want dat nog niet. Ik dacht dat de Dag Dat leuk, de leuk, de leuk de Dag nou, Hoe spreekt hij dan? Nou zeg maar, de vraag van deze week is. Ja, wat is de vraag Kom van maar. de ontpalf? Waarom zegt hij nou niet? Zeg is... het maar, je hoeft niet bang te hij, wezen. Hij, hij zit alleen maar te krijsen. Er komt, er, komt, er komt geen woord ja, maar hij uit komt dan kan wel hij wel heen. Je moet even geduld hebben, het zijn beesten. Ja, ja, we, zijn beesten we hebben geen de uren de zingen, tijd Die sterke ja, maar die Ik komt wel hoor. Kom maar, met een nootje. daar krijgt hij een nootje. Wil hij dadelijk een nootje? Ja, dat is een lekker nootje. Lekker hij dan? Nou, spreekt hij dan? Nou, komt er nog wat op? Zo'n oude zon, hè? Piepe de Jonge, puntje, puntje, puntje. Ja, dat was die goed zo. Ja, dat was die goed zo. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ja, als u daar een leuk antwoord op mee e-mailt u dat dan even daar. Dik voor mekaar, apenstaartje, tross.nl Defensie ja, is meneer De Groot met zo'n 30 ja, seconden. Ja, Even stil, zal ja, dit... alles missen met het uh, verhaal van meneer ja, De Groot. We he? van de week iets uh, meegemaakt in het oh, kantoor. Hij heeft wat he? meegemaakt. Oh, daar met luisteraars wat thuis, een, hij, heeft uh, een, uh, hij heeft wat meegemaakt. Kan de eindjoen erin? Ja, eindjoen vast ja, klaar, hij. heeft wat meegemaakt. Wat wat is zitten, die wist het verschil tussen stopverf en aanbaanchim niet. Oh, ja, toen vielen die ruiten eruit. Nou, maar ga gauw verder, want we ja, hebben ja. nog een eind. Had je het magazine snel. al gelezen? He? Had je het magazine al gelezen? Ach, de groot, wat is dat nou voor een mop? Er wordt toch 30 seconden wat? mee gevuld. Dat is nog niet genoeg voor, voor 10 wat? seconden. Wat is dat nou? Nou, wat staat het nou? nou? ik had er nog. Nog één. Nou, kom even ik snel. Dan. Bezig, wat ik nog bezig hield. Ja, nou, wat hield je bezig? Uh, het verschil tussen een bakker en een uh, Oh, nou, Het verschil tussen een bak en een oos en ja. Nou, Wat is het verschil tussen de bakker en de nozen tapijt? Iedereen kent hem al, je voelt hem kilometer. De bakker kan lekker blijven liggen en, oos en rommel, de nozen tapijt. Oké, wacht even. Die bakker, die Wat, wat maakt dat nou uit de... de, de, de het verschil tussen een neiger en een meeuw. Het verschil tussen een neiger en een mijl, hoe je die? E die op de een witte staart en die neiger kan niet vliegen Als u er meer van deze prachtige rietsel heeft dan kunt u een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een de een beetje een beetje een ik een beetje een een